Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor PMMA is opgedoken bij een testlocatie. Het Trimbos Instituut is sneller met de waarschuwing gekomen dan normaal... in verband met het grote dancefestival dat aan de gang is in Amsterdam. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft na veel kritiek toch gezegd dat hij een duidelijke verkiezingsuitslag zal accepteren. Tijdens het debat met Hillary Clinton van vannacht weigerde hij dat uit te spreken. Trump voegt er wel aan toe dat hij zich het recht voor behoudt de uitslag aan te vechten als er geen overduidelijke winnaar is. Schiphol is de overlast van taxironselaars zat. Dagelijks staan er tientallen chauffeurs voor Schiphol Plaza klanten te ronselen... terwijl ze niet op de officiële taxistandplaats staan. Het is niet verboden, maar voor toeristen is de situatie verwarrend. Schiphol overlegt met de gemeente Haarlemmermeer, het OM en de Marechaussee om iets aan de situatie te doen. De HIV-preventiepil PrEP werkt volgens het GGD. Aan een proef met de pil deden bijna 400 homoseksuele mannen mee. Ze slikten een jaar lang de pil die een HIV-infectie moet voorkomen. Slechts twee van de mannen liep in die tijd een infectie op. Volgens de GGD is met de proef de effectiviteit van het middel bewezen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap keurde het middel in augustus al goed. En presentator Umberto Tan heeft de Sonja Barend Award 2016 gewonnen... voor zijn interview in RTL Late Night... met vier overlevenden van de aanslag in concertzaal Bataclan in Parijs vorig jaar. Tan kreeg de prijs voor het beste interview van Sonja Barend... in het tv-programma De Wereld Draait Door. En dan nog het weer, het wordt een koude nacht met minima van rond de 2 graden, met lokaal misschien zelfs vorst aan de grond. Er kan ook mist ontstaan die morgenochtend blijft hangen. In de middag steeds meer buien, het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 ja, ik kan het even niet uitspreken. Maar goed, maakt niet uit. Wil je het allemaal meelezen? Dan komt dat natuurlijk via pixelradio.info. En ik wens je heel veel luisterplezier. pati is maha raja pati tat sav e tu var But, uh... Thank you.